Vooral nu veel vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Een uur extra tussen Vinkeveen en Nieuwegein. Net na de Leidse Rijntunnel zijn namelijk drie rijstroken dicht. Door een ongeluk is de lading slip op de weg terechtgekomen. En dat moet nog worden schoongemaakt. Op de A9 richting Alkemaar staat tussen Holendrecht en Badhoevedorp 10 kilometer file. rijstrook is dicht door Bergingswerk. Vertraging is 20 minuten. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort bij Heemstede 10 minuten vertraging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 Dankjewel, namens de medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort?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 Want de herten die lopen gewoon door het dorp heen. Lopen door het dorp heen. En, uh, maar één ja, ding zegt gewoon: uh, recht is voor mij recht en krom is voor mij krom. Als je de naam Zee gebruikt, dan wordt, krijg je een blauw bord. Amsterdammerzee aan het begin van de gemeente. Nou, dat vind ik geen goed Waarom niet Zandvoort? Hey. Nee, dit Zandvoort moet gewoon Zandvoort zijn. Dit is Zandvoort aan het boord op ZFM. Welkom, dames en heren, uh, bij Zandvoort aan het woord cultuur deze week. Uh, mijn naam is Bastian Toornent en ik zal de komende twee uur met u spreken over kunst en cultuur in Zandvoort. Uh, daarom is uh, deze week weer mijn sidekick aangeschoven, als, als sidekick aangeschoven. Uh, Eén van onze belangrijkste cultuur- en kunstpoesjes van ZFM, uh, Dolly Tempierik. Welkom, Dolly. Dankjewel, Bastiaan. Dat, uh, nu... En welkom luisteraars. Ja, welkom. Ja. Dat, uh... En kijkers, hè, want uh, ja, ja. we zijn ook uh, live te volgen. U kunt met ons meekijken in de studio ja. via www.zfm-live.nl. No. Dus, uh, we kunnen jullie meteen ook de gasten zien ja. van vanavond. Uh, nu moet ik eerst even mijn excuses aanbieden voor, uh, aan de luisteraars... ...wegens vorige week. Aangezien uh, vorige week uh, was ik een beetje ziekjes. Ik had de, die nacht uh, van tevoren... Um, meer de binnenkant uh, van mijn, het kleinste kamertje van mijn huis gezien. Niet te veel informatie, nee, want ik dus, heb mijn uh... maaltijd erin. <laughs> <laughs> uh, da daarom was ik helaas genoodzaak om de uitzending af te blazen. Hmm. Uh, dus mijn excuses daarvoor. Uh, tevens wil ik een kleine rectificatie doen... ten opzichte van de vorige uitzending Zandvoort aan het woord cultuur. Uh, Besproken namelijk toen dat Haarlemmerhout geen plaats meer had in de toekomst voor amateurtheatergroepen. Uh, nou, dit lijkt dus een fabeltje te zijn uh, en nogal uitgegroeid te zijn tot een hardnekkig gerucht. Uh, wat is er nou namelijk aan de hand? De eigenaren van het Haarlemmerhout zijn sinds vorig jaar bezig met het maken van eigen professionele producties. Uh, omdat hier heel veel tijd, aandacht en geld gaat in, in gaat zitten zijn... Uh, deze producties vooral in het Haarlem hout te zien. En daardoor spelen ze een, lang, een langere periode. In die periodes zijn uh, de amateurs uh, inderdaad even niet welkom... aangezien er een andere productie speelt. Het is dus niet zo dat als er geen professionele producties uh, speelt... dat er ook geen amateurs mogen komen. Als maar het geen, moet maar net passen natuurlijk. Het moet wel net ja. passen. En aangezien ze behoorlijke lange periodes spelen... Uh, is, is het, is het uh, wel zo dat er verschillende... Krap amateurverenigingen veel last van zullen ervaren... dat ze niet meer terecht kunnen in het hamerhout op dat moment. Ja. En aangezien amateurs over het algemeen... ook een bepaalde periode hebben dat ze willen spelen... Um, kan dat soms uh, uh, niet goed meer uitkomen. Ja, dat wordt dan dringen, hè? Ja, ja dat ja, wordt dringen. Ja, dat, uh, ja, ja, zeker als ja, je ja. ze ziet hoeveel uh, amateurverenigingen er zijn... zowel in Haarlem Best als in uh, deze onder, omgeving. Je zou dan onderling misschien... als je echt per se in het Hout zou willen spelen. Wat ik me ook wel een klein beetje voor kan stellen... want het is natuurlijk hm? een schattig theater... Maar dan zou je misschien onderling een soort schema moeten gaan, uh, gaan ja. indelen. Dat je allemaal in een andere periode een uitvoering gaat doen. Hè? Ja, het, ja. Grootste, het grootste probleem is dat de meeste Haarlemse uh, theatergroepen... die moeten zelfs uh, eigenlijk spelen in Haarlem Hout. Omdat het het enige theater is in Haarlem waar ze terecht kunnen. Ja. En um, uh, ze voor de subsidie daar moeten spelen. Anders uh, krijgen ze geen subsidie van Haarlem zelf. Uh, goed, dan gaan okay. we even terug naar de uitzending. Um, van vandaag, van, ja? ja? van Tof, vandaag. Of van, ja. van vorige week nog? Nee, van nee, vandaag. Van vandaag. Hey, fijn, fijn, fijn. Ja, uh, vanavond vanavond uh, in ons eerste uur uh, zijn uh, te gast Nel Laschuit. Zij is regisseuze uh, van het Kennemer toneelgroep. En uh, Renate, nou ben ik de achternaam. De Graaf. De Graaf. Ja. Uh, en jij bent van? Van de Kennema Toneelgroep. Ik speel mee. Je speelt mee. Je bent ja. een speler bij de toneel, Kennema Toneelgroep. Ja, en secretaris ook nog. En secretaris. Ja. Nou, Op 22 en 23 juni aanstaande uh, is een voorstelling, zag ik op Facebook. Uh, en daar wordt heel geheimzinnig gedaan op Facebook over de naam. Ja. Uh, al moet ik wel zeggen, luisteraars... Um, als u een beetje in de bbc serie zit... Um, dan zegt Mrs. Slocum... Uh, u natuurlijk ja, genoeg. Ja, dat het, verraadt uh, alles, hè? Uh, ja. Uh, ja. Uh, in het. dat. Tweede uur uh, gaan we zometeen nog uh, spreken met Erik Timmermans. Uh, hij is de gast ten name van Jazz in Zandvoort. Ja, de grote organisator de, ook, Ja, hij is ja. de grote organisator. Hij komt ook vooral praten over het concert van Sjoerdijkhuizen Dijkhuizen... op 14 april in Oeh. Theater de Krocht. Ja. En natuurlijk hebben we natuurlijk de bijzondere weekjes over het culturele nieuws... en de wekelijkse uh, column. Maar nu luistert u eerst nog even naar Paul Herrington en Charlie McGetting... Je ja, kan het naam niet aanspreken. Met <laughs> rock'n'roll en kids. heb je je deze naam van dyslexie? Hoor je dat? <laughs> ja. <laughs> I remember 62...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 listening to those songs on the radio I was yours and you were mine that was once, once upon a time. a time now we never seem to rock and roll anymore I was yours and you were mine that was once, once Now we never seem to rock and just never rock and roll Anymore Ja, en we zijn weer terug namens en heren. Natuurlijk kunt u bij deze... Uh, deze... Uitzending natuurlijk ook reageren. Uh, u kunt dat doen natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. U kunt natuurlijk bellen naar de studio. En dan krijgt u Dolly aan de lijn. Dat is met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of u laat op Twitter een Facebook. Of tw Twitter een bericht achter met de hashtag Zandvoort aan het woord. Ik loop heel even weg. Want uh, uh, Renate en Nel die zijn momenteel. Momenteel bezig met een live uh, uitzending. Die zijn aan het streamen via uh -huh. Facebook. Maar achter ze, daar zit een flikkerlicht. En ik denk dat dat hartstikke hinderlijk is. Dus ik ga even bij ja, de trap ja, ja. ja, ja, het licht uit. Ja, iedereen straks ik met een. Niet. Met een epileptische shock. Nee, niet hoor. Ja. Ja, precies, ja, nee, dat is goed. <laughs> nou, dan gaan wij gewoon door, beste luisteraars. Met uh, natuurlijk uh, de de toneelgroep. Um, even kijken. Als eerste, uh, Nel uh, Laschuit. Jij bent regisseuze. Ja. Um, hoe lang zit je zelf al aan het toneel? Om het op de ouderwetse manier te zeggen. Ik uh, zit nu 27 jaar met de KTG. Ik ben 15 jaar voorzitter van de KTG. Ik heb allerlei petten op bij de KTG. Mm -hmm. En um, nou ja, ik speel ja, vanaf, eigenlijk al vanaf de middelbare school... Dus dat is al een aardig, aardige tijd. Ik ga niet zeggen hoe lang. Ja, Want thuis gaan zitten rekenen he, ja, En Renate? Ja, ik uh, speel uh, nu bij de KTG... het uh, is mijn jubileumstuk. Uh -huh. uh, 25 jaar. Oh. En uh, ik ben... Nou, ik weet eigenlijk niet hoe lang ik al secretaris ben. Ik denk ook oh, alweer een uh, jaartje of zes, denk ik. Zeker, zeker wel, zeker. zeker wel. Dus, uh, nou ja, dat doe ik met heel veel plezier. Nou, en natuurlijk super leuk om... Uh, ja, zo meteen uh, Misser Slocum te spelen. Mm, oh, oké. Okay. Ja. En wat was de aanleiding dat je ooit bij de uh, toneel, uh, Kennemer Toneelgroep ging? Nou, ik heb eigenlijk twee hobby's. En dat is zingen en dat is toneelspelen. Dat vond ik altijd wel leuk. Ergens uh, in de spotlight staan. En uh, op een gegeven moment zei mijn schoonzus van... joh, ik ga naar een uh, voorstelling van de Kennemer Toneelgroep. Ga je mee? Ik heb een kaartje over. Ja, en toen was het. Toen was ik verkocht. En toen, en toen die... heb ik een, een, een gastrolletje gekregen als schoonmaakster. Ik was denk ik twee minuten op het toneel. Toen nog in de stad <lacht> Stadtschouwburg. Maar uh, dat waren twee fantastische minuten. Mm -hmm. En uh, ja, dat smaakte naar meer. Nooit dat, meer weggegaan. Oké. Okay, uh, en uh, uh, wanneer repeteren en waar repeteren jullie? We repeteren op dinsdagavond. Mm -hmm. En we repeteren in de... Oh, wat erg. De weg. De weg, ja. De weg. Ik heb geen oh. idee. We, ja, maar... <laughs> luister, we, we, we repeteren bij frame elektrotechniek. Vreemd, ah, okay. Okay, dat is vrij okay. van mijn man. Dat, uh, okay. En dat is onze sponsor ja, van ons En dat dus. is onze grote sponsor. En uh -huh. daar repeteren we, is bij de Stefsonstraat in Haarlem. Ja, dat, uh, nou hoorde ik net uh, Renate zeggen dat het een uh, jubileum uh, ja. is uh, voor jou. Uh, betekent dat ook dat jij dit stuk hebt uitgekozen? Ja, nou, samen met de regisseur. Hè. Dus we gaan altijd kijken van uh, wie hebben we allemaal, wat voor stukken hebben we wel... Uh, Nel vroeg van, ja, wat zou je het liefst willen, sp willen spelen? Ik zeg nou, het liefst wil ik eigenlijk iets... iets een comedian-klucht, een, een, iets mm -hmm. heel leuks... ook met een oud-speler erbij, Ja, oud spelers nou, erbij. inderdaad, wilde dat iedereen meedeed. Ja. Dus ik ging op zoek naar een stuk met heel veel personages... Is dus ja. niet te doen. Nee. Dus nee ja. <lacht> dus dat had ik beter van Want... na kunnen denken van tevoren. Ja, realiseert ook, uh... dus jij weet hoe dat werkt. Nou, mm -hmm. was niet, ik denk dat ik 35 stukken geleden ja. Ja. Oh, Zeer oh, dankbaar daarvoor. Dat, ja. Uh, ja. Ja. Waaronder ja. ook wordt wel geholpen. Ja. En het is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, mm -hmm. het erg ja want het moest natuurlijk ja. ook nog om te lachen zijn. Dus dat moest ook nog in het plaatje passen. Ja, he? het liefst ja. natuurlijk ja, wel. Wilde het wilde ja. En we weten ja. ook dat ons publiek dat uh, uh, ontzettend kan waarderen. Dus ja, ja dan, dan is dat natuurlijk prachtig om te doen. En we ja. hadden het allebei gelezen. Jij ja, had het eerst gelezen. Ik heb het daarna gelezen. Ik zat lachend op de bank. Echt waar? Met dat tekstboek voor mijn neus. En dus ik dat van, belooft oh, wat? Oh, oh, oh. oh. Ja, dat ja, belooft wat? Want ik denk, ja, kluchten kan je natuurlijk... Uh, weet ik uit eigen ervaring. Ik ben uh, menig keer bij jullie uh, als publiek binnen geweest. Ja. En kluchten, ja, nou ja, Sebastian... die kan je aan deze mensen wel overlaten, hoor. <lacht> die weten daar wel weg mee. En die weten daar het uiterste uit te halen. Dat, uh, dus moet uh, ja, zeker bij zijn. Normaal gesproken wordt klucht eigenlijk gezien... tenminste, onder de professionals is het uh, heel erg... als een van de moeilijkste vormen van theater. Dat is natuurlijk ook zo, hè? Het is natuurlijk, Je kan leuk doen, maar daar gaat het niet om, hè? Nee. Je kan, het, dat is helemaal niet leuk als je leuk doet. Het is natuurlijk puur ja, timing. En, en het leuke van een klucht is dat de mensen eigenlijk al een half uur van tevoren weten... wat er gaat gebeuren en de personages het nog niet doorhebben. Dat mm -hmm. is eigenlijk ja. het geheim ja. van een klucht. Lucht. Ja, dat, ja. Uh... En het is inderdaad het moeilijkste. Ik heb uh, een aantal jaren contact gehad met John Lanting... Mm -hmm. En ook bij hem wat workshops gedaan. Hij was de koning van de verlichten. Ja, ja. het is een van de moeilijkste vormen van spelen... maar ook zeker van regisseren. Ja, nee, dat snap, dat snap ik. Um, is het dan ook zo... Uh, want ik heb zelf ooit met John van Eert mogen spelen. Ja. Um, uh, is het dan ook zo dat je net zoals in zijn theatergroep... Uh, is de regel um, dat op een gegeven moment ken je het stuk... dan ga je elkaar uit de rol proberen te halen. Werkt dat bij jullie ook zo? Ja, toch wel wat minder, denk to ik. Toch toch ik. denk dat het voor professionele acteurs... dat iets makkelijker is. Mm -hmm. Vertrouwen hebben ze dan wel in elkaar. En dat gaat heel erg goed. Nou, het gebeurt maar natuurlijk wel. Bij de vorige keer, weet je nog, de echte vlieg... die dan wel in het, ja. in het bekertje zat. En iemand kon absoluut niet tegen beestjes. Ja, en dat dan een medespeler... toch een dode vlieg, een echte. In dat, <lacht> nou ja, dat is natuurlijk fantastisch... om dan mee te spelen. Ja. ja. Dat, dus het wordt wel op een kleine manier in ieder geval wel iets gedaan. Want dat is natuurlijk ook een, een, een onderdeel van het klucht zijn. Is ook dat de acteurs met elkaar behoorlijk aan de haal gaan. Ja, ja. Dat, uh, um, en uh, voor even uh, terug naar de, uh, de organisatie zelf. Um, zoeken jullie nog spelers uh, ja. altijd? Graag. Graag. Ja, altijd. Dat, dat uh, en nog specifiek welkom. spelers of maakt dat niet uit? Nee, ik vind. het is allemaal goed. En ja, weet je, jonge spelers, hè, dat is wel. Het <laughs> moment is dat ja, ik denk bij alle amateurs wel, dat je mm -hmm. denkt, nou, ik zou er toch wel wat jonge spelers bij willen hebben. Toch wel heerlijk. Maar, maar ja. uh, iedereen is welkom. Absoluut mannen, vrouwen. Kom lekker spelen. Dat, uh, nou, dat is, uh, heel, dus luisteraar, als u, u uh, zit te twijfelen uh, om een keer toneel te gaan spelen, de met toneelgroep heeft nog plaats voor u. Ja, en uh, u mag ook gewoon op een dinsdagavond, dan repeteren we namelijk uh -huh. bij Frame Electrotechniek, gewoon even aankloppen en, en ja, gewoon eens op. komen kijken. Ja, mm -hmm. dat, uh, nou, dat is nog helemaal een goed, goed idee. Dat, uh, mensen, dus u kunt gewoon op een dinsdagavond, uh, vanavond zelfs nog. Zeker. Nee. Oh, vanavond, nee. Niet. vanavond de, niet. Nee, nee. nee. oké. Okay. Vanavond dus niet. Dus zit u maar, hier? Ja. Uh, volgende week... Uh, vanaf volgende week kunt u dus gewoon uh, naar de... Uh zegt dat uh, naam nog eens een keer. Frame elektrotechniek. Frame elektrotechniek gaan uh, om daar te kijken... naar een repetitie van Kennen met Toneelgroep. Uh, dan even een uh, vraag. Want Nel uh, Les Schuit, uh, van jou heb ik al heel vaak uh, gehoord. Want nou ja, ik ben ook een regisseur in deze elkaar. omgeving. Ja, wij van elkaar. Ja. Dus ja, dan hoor je nog wel eens wat. Uh, maar uh, Renate, heb jij nog uh, uh, persoonlijke ambities binnen... Uh, Zijn er stukken die je heel graag, naast dit stuk natuurlijk, uh, die je graag zou willen spelen in de toekomst? Nou, ik heb niet een specifiek stuk in, in gedachten. Um, ik weet wel dat, um, um, we hebben ook um, uh, Vrijdag van Hugo Klaus gespeeld en Bloedbruiloft en dus de zwaardere stukken gespeeld. Mm -hmm. Wat ik ook een enorme uitdaging vind. Ja. Uh, als ik kijk naar één Sneeuw. Haven gespeeld. Die rol die ik toen uh, vertolk aan Babs. Bibi. Bibi was het. Mm -hmm. Nou, dat heeft echt blijvende indruk op me gemaakt. Uh, dat, de beste luisteraars een Sneeuw is van Willem-Jan Otten. Kijk, en, dat deed uh, jij dan nog. Uh, uh, uh, yeah. het, het, het, het mooiste van het stuk is dat eigenlijk de grootste hoofdrolspeler uh, zegt helemaal niets. De hele voorstelling uh, lang. Maar speelt wel met zijn lijf. Uh, ja. Maar het is nogal een, een, een, indruk, een drukke, indrukwekkend stuk. Zeker. Uh, en Zeker. ook wel zwaar, eigenlijk. Dat ja. uh, maar het kan ook heel leuk zijn. Het of was, heel mooi. Het was prachtig om te doen. Mm -hmm. en, uh, dus ik kan nu niet op een, op een bepaald stuk komen. Nee. Um, uh, het is eigenlijk dat, we, dat het een heel natuurlijk proces is. Uh, waar we met z'n allen uh, doorheen gaan. Van wat zullen we nu zo aanpakken. En ook de inspiratie natuurlijk van de regisseurs die we hebben. Want we hebben niet altijd Nel als mm -hmm. regisseur. Uh, maar ook andere uh, collega's uit het vak. Die dan weer met andere ideeën komen. Waarvan je zegt van. Hé, hey, maar. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Nee, dus dat, dat is dan de uitdaging die je aangeboden krijgt. Mm -hmm. En maken jullie één voorstelling of twee voorstellingen per jaar? Nee. Twee. twee, per twee. Jaar. Dat, ja. uh, en de andere is rondom wanneer? Januari. Ja, rond januari, januari. De, wordt er dan gespeeld? Ja. Oké, okay. nu uh, heb ik wel. Uh, uh, ik heb een vraag van de luisteraar uh, binnengekregen. Uh, de vraag luidt: heeft, uh, heeft Kennermer toneelgroep een website? En zo niet, waarom niet? Daar hebben we bewust voor gekozen. Dat, uh, ja, dat. Uh, Nel die kijkt even de andere <laughs> kant op, want die weet dat het is niet. is echt een dingetje. Dit. Dit, dit, uh, ja. Ja. Ja, uh, ja, we hebben daar bewust voor gekozen. Een tijdje geleden hebben we um, gezegd van ja, iedereen heeft een website, dus we moeten ook maar een website. Mm -hmm. um, maar een website, dan zie je ook om je heen, als die niet goed wordt bijgehouden en daar niet iemand dedicated op zit, dan wordt het heel gauw een, een ja, statisch iets. Mm -hmm. En statisch, daar kunnen wij niks mee. Nee. Want wij willen levend hebben. Vandaar ook nu deze livestream, waar ik geen idee van heb, nog nooit gedaan. Maar het zal wel leuk zijn. <laughs> dat Weet ik niet. Um, dat we zeggen van juist die, die dynamiek. Uh, dynamiek. Nou, dat? Ja, ja om uit Duitsland, dan krijg je dat af en toe. Um, om het zo levendig en sociaal, social mogelijk te houden. Ja. En dus daarmee te delen. En, en ik denk dat onze achterband dat ook uh, zeer ja. goed kan waarderen. Ja. Dat, uh, maar jullie hebben wel een Facebookpagina, zag ja. ik. Dat, uh, dat, dat, dat, dat zag ik. Ik snap de vraag van de luisteraar wel. Ja, uh, want als je wil zoeken, dan ga je toch eerst in Google ja. kijken. Uh, en als je geen Facebook hebt, dan heb je. Echt een probleem. Ja, dat, uh, uh, dus dat, uh, Maar dat is dus een hele uh, specifieke... Nou snap ik het wel heel erg goed. Omdat de, bijvoorbeeld Theater de Krocht... kennen we allemaal. Die heeft een website. Maar die wordt niet bijgehouden. Ja, dat, is... dat uh, En dat is echt jammer. Dat, dat is heel uh, jammer. Dus eigenlijk zouden we gewoon... Via deze weg iemand zoeken... Ja, dat, die uh, voor ons een hele mooie website kan bouwen... en hem ja, uh, nou Beste luisteraar, mocht u webdesign... Uh, of iets daarvan te begrijpen... Ja. en u zou iets uh, graag... Uh, neem ik aan, vrijwillig willen doen... Uh, voor kenner met Toneelgroep... Uh, meldt u dan ja. gewoon bij de kenner met Toneelgroep. Uh, of via onze Facebookpagina... want dan kunnen wij altijd het adres doorgeven. Ja. Dat, uh, uh, en meldt u dan... en dan uh, krijgt uh, kenner met Toneelgroep... misschien in de toekomst... Wel een mooie site die ook zeg echt bijgehouden wordt. Ja, ja. Misschien Mooi. is het handig om even de Facebookpagina te noemen ja, waar de, de mensen naartoe kunnen gaan. De Facebookpagina van to Kennenme Toneelgroep is gewoon Kennenme Toneelgroep. Um, die, die is heel makkelijk. Die is heel makkelijk. Ja. En ja. onze Facebookpagina is natuurlijk wel bekend. Het is het uh, Zandvoort aan het woord. En kan ook nog, natuurlijk nog naar het ZFM. Uh, even kijken. Dan, uh... ja, maar ik kan ook een e-mailtje e sturen e naar de sturen. redactie. Ja. Redactie. Appensartje Zfmzandvoort.nl. En dan zorgen wij dat het allemaal uh, e gekoppeld worden. wij ook hoor. Dat, uh... Hebben jullie ook? Ja, heb ja. ja. nog ja. een e-mail. Wat is de e-mail? <laughs> KTGHaarlem@hotmail.com. Mm -hmm. Kom. Ja, We okay. gaan het uh, straks voor uh, 7 uur nog even Ver, een keer noemen. Uh, ja. Ja. Uh, nou uh, kunt u natuurlijk nog reageren uh, op deze uitzending... Uh, door een bericht te sturen op Twitter met de hashtag Zandvoort aan het woord... of naar de Facebookpagina die net genoemd is. Of u kunt bellen met 023 573 0393. Dit is Ramse Shafi met Singvecht Vecht, MUZIEK Pit.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 Met het vruchteloze zoeken moet nu weten: we zijn allemaal samen. zien wet, huis wit, blad, en en roem.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 En nog steeds Dat was natuurlijk Veldhuis en Kempen met Ik Wou Dat Ik Jou Was. En nu krijgt u eerst even van mij de wekelijkse column. En die gaat over tijd. Ieder half jaar raakt mijn lichaam en geest even in de war. Ik heb het natuurlijk over het moment dat we de klok weer eens een uur vooruit of achteruit moeten zetten. Nu is het al lang geen sprake meer van dat we dat zelf moeten doen. Alle klokken in mijn huis en op kantoor gaan volledig automatisch om exact twee uur s'nachts een uur naar voren of een half jaar later doen ze dat opnieuw maar dan een half uur of een uur naar achteren. Het gevolg is echter dat ik pas ergens halverwege de dag besef dat dit gebeurd is. Meestal kom ik tot de ontdekking uh, als ik een ouderwetse klok zie die nog niet verzet is. Mijn eerste gedachte is dan niet, oh die moet ik nog verzetten, maar eerder, huh? die, klok, uh, die klok is stuk. Mijn moderne instelling zorgt ervoor dat het automatisch, uh, auto, automatische normaal dat ik het automatische normaal vind en daar waar dat nog niet automatisch gaat... eigenlijk maar zie als een vervelend ding. Resultaat is dat het laatste klokje in mijn huis die ik nog handmatig had, had moeten verzetten... nu ligt op de bodem van mijn grijze bak. Nu heb ik zelf absoluut geen mening over de winter- en zomertijd... Nog of we die nog moeten blijven handhaven. Ik vind het beide prima, hoewel ik bij het verzetten naar de zomertijd... doorgaans de hele dag een beetje moe ben wegens dat uurtje slaap minder. Toch vind ik het niet erg genoeg om die hele regel nou weer aan te passen. Des te verbaasder was ik toen ik zag... dat er een behoorlijke discussie gaande is over dit feit. Er zijn werkelijk... Tegenstanders en voorstanders van het verzetten van de klok. Nu ligt, de oorspronkelijk, ligt het oorsprong oorspronk hiervan natuurlijk bij de boer. Zij profiteerden vroeger van het verzetten van de klok... aangezien het langer licht was en ze dus langer op het land konden werken. Inmiddels zijn alle trekkers en landerijen zo gemoderniseerd... dat er nog net geen ledlampjes aan de aardappelplant hangen... maar uh, het langer licht blijven is niet meer nodig om het land te kunnen bewerken... Less is more leerde ik op de toneelschool. Dus iets wat je niet meer nodig hebt, kan afgeschaft worden. Ja, de voorstanders van de afschaffing begrijp ik dus. Uh, wat ik echter niet begrijp is dat het inmiddels een volledig gepolitiseerde discussie is geworden. Zelfs de politieke partijen maken zich hier druk om. De kampen gaan zo fel met elkaar in discussie dat het bijna oorlog lijkt. De voorstanders namelijk, die spelen de bekende traditiekaart. En in dit land mogen we sinds enkele jaren tradities niet meer veranderen. Grootste voorbeeld hiervan is natuurlijk de Zwarte Pieter discussie. Hier ga ik echter vandaag absoluut niet op in. En als het aan mij ligt, stoppen we met het he nodeloze discussie. Als als... <tie> Al moet ik wel bekennen dat de discussies rondom Zwarte Piet en rondom de zomer en wintertijn inmiddels een ware traditie is geworden. Mijn punt is echter dat ik het een beetje moe begin te worden van al die discussies over wel of niet veranderen. En met name de felheid van de discussies. Een goed gesprek over iets waar je het niet over eens bent is prima. Maar hou respect voor elkaar en elkaars mening. Of probeer volgens mooie Nederlandse traditie een compromis te sluiten. Laten we ook maar polderen over de zomer- en wintertijd. Het compromis waar je dan op uitkomt... is dat we de klok voortaan nog maar een half uur vooruit gaan zetten. En een half uur achteruit. Van Zandvoort. En we zijn weer terug bij de gasten aan onze tafel. Jazeker, we hebben Renate de Graaf en Nella Schuit... van de Kennemer Toneelgroep vanavond, de gast van 6 tot 7. Want zij komen ons vertellen en op de hoogte stellen... van het aankomende stuk wat jullie gaan spelen. Ja, ja, wordt u, wordt u al geholpen? Are, Are you being, being served? Uh, yes. <laughs> <laughs> Hoeveel spelers gaan er meedoen? We hebben tien spelers... Ja, um, we hebben verschillende... Nou ja, eigenlijk de geijkte Mrs. Slocum uh, ziet het terug met haar pussy. Ja, dat uh, kan niet zonder natuurlijk. de ja. Peacock, <laughs> Mr. Humphreys, of course. Of course. Mr. Granger. Ja. Mrs. Brahms. Mrs. Brahms, Mr. Mash. Dus alle, alle typetjes. Die zullen, zijn aanwezig. Die zijn aanwezig ik voor neem, een gigantische mix. Ik neem, ik neem wel aan dat het in het Nederlands gespeeld gaat worden. Ja. Dus dat, ja. dat heeft ook een hele grote omvorming natuurlijk nodig. En, uh, ja. Ja. Nou, ik ja. moet zeggen, we hebben die, uh, het is geschreven door Jeremy Lloyd en David Croft. Ja. Uh, dit toneelstuk. En het ja. is eigenlijk een samenvoeging van twee episoden van, uh, van de TV-uitzending. Uh, ja. mm -hmm. Samengevoegd. En, maar de vertaling die is gedaan door Alad Blom. En we hebben het gelezen. En zelfs de Engelse-Britse humor ja. komt heel mooi terug in deze Nederlandse vertaling. Ik dus vind het fijn is dat het je. Want daar wilde ik ook eigenlijk ja. natuurlijk Want Britse humor is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om terug te brengen naar het Nederlandse. Maar is dat... Is dat ja. en het is het goed gelukt. Anders hadden jullie er vast niet voor gekozen. Nee, nee. nee. nee, nee. Het, zijn, het zijn mooie woorden als, als kittig. En, en dat soort geeft al aan dat er echt gezocht is... naar de, de vertaling van die Britse humor. Maar nou hoor ik je zeggen... kijk, alle, alle personages zijn er. Dat uh -huh. betekent dat er aardig wat heren meespelen ook. Want eigenlijk zijn er maar twee of drie dames... in het hele spel bij, Worden we al geholpen. Dat ja, het is ook groot een grote rollen. deel... Is mannen. Dat betekent dus dat er bij de Kennemer Toneelgroep... een beste vertegenwoordiging van mannelijke acteurs is. Dat nou. zou best wel bijzonder zijn. Dat is heel ja. bijzonder en dat is ook zo. En dat okay. is wel zo. Ja. En we hebben uh, twee mannelijke spelers... die zijn, um, denk twee jaar geleden... eventjes een korte break hebben die gehad... Ja. die zijn weer terug. Nou, en er zitten weer nieuwe mannelijke spelers bij. bij? Dus ook hebben, nog. Ja. Want dat is volgens mij in... Uh, uh, ik vind dat zo'n oneerbiedig woord. Maar bij het amateurtoneel... Mannen. Uh, de mannen. Dat, dat, dat is altijd een groot item. Hè? Dat ja. is altijd Wij probleem. Wij hebben ook jaren geleden echt een, een vrouwenstop gehad. Omdat we echt... Ja, veel te veel vrouwen, vrouwen kregen. Veel ja. te veel vrouwen kregen. Ja. En, maar de dit, dit, tij is helemaal gekeerd. Ja, We hebben nu zes mannen. Zitten zes dus mannen. Er, zit, er zit bijna een mannenstop aan te komen. Nou, dat kan niet hoor. Nee hoor, komt u maar. Komt u maar goed kijken. Oh kijk, daar hebben ze hoor. Kom maar. Aan. Jonge mannen. Jonge, Jonge, mannen. mannen graag, Jonge mannen graag. Jonge mannen graag. Ja, ja, ja, en tot welke leeftijd gaan jullie jong? Ja, is, vanaf welke leeftijd vanuit, mogen, mogen mensen vanaf 18, 18 jaar? Vanaf 18 jaar ja, dat vind toch? ik toch wel ja. een dingetje, weet je? Het heeft ja. met heel veel dingen te maken. Je repeteert s avonds en dat ja. soort dingen. Ja, en ja, dat vind ik toch wel. Ja, vind ik wel belangrijk. Het, het moeten wel, wel volwassen spelers zijn. Ja, ja, ja, ja, ja geen kids. Nee. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Misschien is incidenteel als je ooit een stuk hebt wat erom vraagt, maar normaliter gewoon volwassen mensen. Volwassen. Ja, ja, ja. Ja. En ik ben mijn vraag kwijt. <laughs> jij, ja, nou ga ik zitten schokken, zeggen. Dat was helemaal niet het nou, idee. Ik wilde ja, ja, ja, het graag vertellen. Want vragen. Dus ik ga het maar vertellen. Maar Dolly, de dochter, ja. Lea, is in dit stuk mijn regieassistente. Oh. En dat is heel leuk, want haar vader uh, speelt bij ons bij de KTG al jaren. Mm -hmm. En um, is ik ken Lea eigenlijk al vanaf de geboorte. Ik ben zelfs nog getuige Daarvoor geweest. nog, ja. ja, ja. <laughs> ja. En uh, Lea doet een opleiding op het Nova College. Ja. En uh, bij de laatste voorstelling kwam ze naar me toe. Ze zei, ja nou, ik moet een stage doen. En nou lijkt het me zo leuk. Mag ik dan bij jou, ik uh, zeg kind, doen? En mm -hmm. zij doet het geweldig. Ze heeft hele leuke ideeën en doet het echt heel erg goed. Dit gaat echt heel goed. Ja, want vorige week bijvoorbeeld, toen was, was jij er niet. niet. Ja. Toen heeft Lea de repetitie overgenomen. En uh, dan krijgt zij zelfs ook de haantjes van de mannen... <laughs> krijgt zij op de plek waar ze moeten zijn. Ja, okay. ik vond dat wel heel knap toen ze daarmee thuis kwam. Toen zei ik, nou, nou, nou. Ja. En dan zit je vader er ook nog tussen. Dus je ja, gaat zelfs je vader... hij heeft geluisterd. En hoe oud is ze eigenlijk? 19. Ja, <laughs> Net, dat is al Net heel... Ja. Net geworden. ja. ja. Uh, even voor uh, de luisteraars. De, uh, waar wordt het gespeeld? Ja. Wij spelen in het theater van Hakim. En Hakim, zijn theater zit in uh, Haarlem. Ja. Oh, Renate gaat me nu het adres laten zien. Ik moet even mijn bril op. Ja hoor. En dat is uh, op de Korte Verspronkweg nummer 7. Uh, dat is eigenlijk de oude Lieve de Keisschool. Ja. En uh, Hakim heeft daar een theater in gemaakt. En uh, nou, eigenlijk moet ik zeggen, we zijn wees te kijken. Er kunnen 150 mensen in. En dat ziet er goed uit. Oké. Okay. Dat, ja. euh, nou, dan weten de luisteraars... er is dus nog wel een nieuw theater ja. in Ja, ja, ja uh, want ja. Uh, het heeft... schijnt dat Hakim... die heeft, uh, heeft dit aanzien komen. Dat er een tekort zou gaan komen... aan, uh, aan theaterruimtes. Dus die heeft uh, zijn theater... dermate aangepast... dat het ook interessant is voor gezelschappen. Zoals het Candyman Toneel. Ja, dat, het is een mooi ja. toneel met ja. licht. Alles hangt er. En ja. Het is ook nog creatief ingericht. Dus, uh, Leuk. Het spreekt, Leuk. Echt, uh, spreekt echt aan om daar uh, naartoe te gaan. Ik ben heel ja. benieuwd. Ja. Ja. En de korte versprongweg, dat is even voor de luisteraars tegenover het de oude, oude he? stoeplaad, ja, ja, ja. ja en bij de... het Kendermer Lyceum daar, ja. hè? Ja, ja. ja. ja. Dat, uh... en uh... <kwijnt> even over het uh, stuk terug, um, want je zei dat het zijn eigenlijk twee afleveringen. Bestaan er dan nog andere varianten van dit stuk? Nee, Renate bedoelt, het zijn eigenlijk twee televisie Afleveringen. Afleveringen. Ja. en daar hebben ze één toneelstuk een van, van gemaakt. Nee, het is het enige stuk... Uh, qua script van toneel wat er bestaat. Oké. Okay. Ja. Dat, uh, ja. dat En uh, nou hadden we het al eerder over... Uh, hadden we het zelf er al over... Um, uh, nou, beste luisteraars, iedere toneelgroep moet uh, rechten betalen uh, voor een uh, voorstelling. Nou, vind ik dat ook wel logisch voor een uh, auteur, want die daarmee verdient hij zijn geld. Uh, echter zijn er stukken uh, die nogal extreem zijn. Musicals zijn uh, heel extreem qua rechtenkosten. Nou, uh, gaven jullie al een beetje aan, uh, deze zijn ook uh, redelijk uh, hoog. Nou, ga ik niet naar het bedrag vragen, dat zal ik niet doen, maar meer... Uh, dat is toch des te meer een oproep om te zorgen dat die zaden volkomen? Ja, absoluut. Dat, absoluut. Hoe meer er komen... Ja, we moeten het toch hebben van de recettes, ja, toch? Dat, uh, de, en zijn, uh, krijgen jullie nog subsidies en zo van ja. de gemeente ja, Haarlem? Wordt, ja. ja, we krijgen wel subsidies. Het wordt natuurlijk wel steeds minder. Dat is natuurlijk ook logisch, want ja, mm -hmm. er is gewoon steeds minder. Mm -hmm. Maar er is nog wel steeds een gedeelte uh, subsidie. subsidie. Mits we in Haarlem spelen. Mits u in uh, haarlem -zweer. En um, wat is de band van jullie met Zandvoort? Nou, ten eerste natuurlijk nu... Leja. Leja, ja. Lea, ja. ja. ja. Dat, dat, dat, is de bindende factor. Dat, de binnen de factor. <laughs> ja, precies dat. Zij dat kwam uh, dus inderdaad met... Van, nou, als jullie op de radio willen... Mm -hmm. Nou ja, toen kwam dit... Ja, ja dat is dat, natuurlijk uh, fantastisch. En, en ik, ik vind... moet zeggen, ik heb, voor... Mag, eh, sorry, ja, zeker, ik heb uh, vorige week vrijdag met Vondel in uh, De Krog gespeeld. Ja. Dus dat was eigenlijk nu in helemaal Zandvoort. Zandvoort, ja. En uh, dat vond ik toch ook wel heel erg leuk, hoor. Ja. Dus ik heb wel zoiets van, nou, dat gaan we wel onthouden. Ja. Mm -hmm. Om als een soort try-out uh, toch ook Zandvoort er misschien bij te houden. Want ik vind het wel erg leuk theatertje. Dat, Was uh... erg... Nou, het is ook wel opvallend. Uh, dat, uh, dat uh, Ik zie ook steeds meer uh, dingen in de krocht gebeuren... die vanuit Haarlem komen ja, en leuk. vanuit Haarlem georganiseerd worden. Ook zangscholen uh, ja. uh, en dergelijke die hier... Ja, precies. Ja, precies. Ja. Maar het was ook een warm bad. Het was gewoon, alles was leuk. Ja. Mm -hmm. ja. Dacht ik, het was heel gemoedelijk. En ook de mensen die kwamen kijken. Het vond erg leuk. Goed Dat, uh, denk, en was de opkomst een beetje goed? Redelijk. Redelijk. Redelijk. Redelijk. Ja. Dat, uh, uh, nou weet ik uh, dat. Nou ja, de Vondel is natuurlijk hier ook geweest in de, in de uitzending. Mede omdat ze in de theater de krocht uh, speelt. Voor uh, de luisteraars, een try-out. Voor sommige mensen zullen misschien niet helemaal weten wat dat inhoudt. Een try-out is voor uh, theatergroepen een doorgaans um, één week, twee weken. Van tevoren. De professionals doen het weken van tevoren. <laughs> en die doen ook weken-tryouts. Uh, Try uh, dan ga je uh, eigenlijk de hele voorstelling uh, doen en ga je kijken oefenen op het publiek. Maar dat is dan wel zo... dat kan van uh, cabaretiers bijvoorbeeld... die hebben zelfs de eerste try-outs die ze houden... dan lezen ze letterlijk gewoon alleen... Uh, van papier wat de grappen zijn. Uh, en dan gaan ze alvast... grappen en uh, nieuwe dingen erbij schrijven. Uh, Totdat het eigenlijk... de complete voorstelling al is. Uh, waar eigenlijk... maar hele kleine dingetjes nog... in kunnen veranderd worden. Uh, steeds meer amateurgroepen zie je dit... ook doen. Omdat het toch fijn is... Om even, uh, even nou, de, de, iets uit te proberen. Precies. precies. Ja, je dus even de het puntje met publiek. Op de ja, maar ook even het gevoel met het publiek. Ja. Dat is zo belangrijk. Ja. Dat, ja. Uh, ja. Dat. En een try wil niet zeggen dat het een mindere voorstelling is. Het kan een wat... hele goede zijn. Juist. Het kan beter is. zijn dan je voorstelling. Ja. Ja, Al is dat natuurlijk nou, niet de bedoeling. bedoeling. <laughs> niet maar te bedoeling. bedoeling. Het, het gebeurt wel, ja. Het gebeurt. Het, uh, ja. Uh, wij zijn toen ook eens met, de, uh, met een heleboel mensen... van de Kennemer Toneelgroep, of waren ze het allemaal? Toen zijn we eens naar Brigitte Kaandorp geweest. Het Klopt. Mea Koolpa ja. College. Klopt. Toen waren we eerst naar de try-out en later naar de... en ik vond inderdaad de try-out try veel bezig. leuker. Oh, oh, oh, ja. Ja. ja. Dus het kan zomaar gebeuren, nou, hoor, ja. dat je het treft. Ja. Ik heb een uh, kleine vraag van de luisteraar... en die kan ik zelf uh, zelfs niet beantwoorden. Hier staat, uh, gemeente en Haarlemse gemeente werken samen. Zijn niet één gemeente, maar zijn wel uh, samenwerkende gemeenten. Kan het dan niet zijn dat de subsidie ook geldt voor in Zandvoort spelen? Omdat ze gefuseerd zijn als gemeentes, bedoel ja, je? Op nou ja, op ambtelijk ja. niveau. Zou, ja. Dat ik is wel een hele goede vraag. Ik vind Bedankt, het wel luisteraar. Dat voor, voor mijn, ja, dat vind ik een hele goede tip. Maar misschien wel voor de penning om daar eens ja. achteraan te gaan. Dat, uh, hoe dat zit, ja. Want ja. stel dat Theater de Krocht, zeker als het verbouwd zou worden... Uh, als Theater de Krocht verbouwd zou worden... en je zou daar kunnen spelen, maar dat mag, valt onder de subsidie. Ja, dan, ja, dan hebben meteen een andere... Uh... Ja, top zijn. Ja, dat, ja. Dat, uh... dat geeft echt kansen. Ja, ja dat, dus uh, luisteraars, uh, mogelijk uh, als dit werkt... dan krijgen we veel meer theater in Zandvoort zelf. Oh, leuk is dat? Uh, ja. Dat zou heel uh, fijn zijn. Ja. Dat, uh, uh, zijn er nog specifieke dingen die jullie, de luisteraar, willen vertellen? Over het stuk of over de groep? Over het stuk. Nou ja, de groep, um, dat is eigenlijk wel leuk. Nel zei het net al. Van, we hebben nu um, uh, een mannelijke nieuwe speler erbij. We hebben een, een, een jonge dame die voor het eerst haar opwachting uh, doet. En de groep is al heel lang bij elkaar. De vaste kern, denk ik, speelt al 25 jaar met elkaar samen. Zo niet langer. Mm -hmm. en, en dat maakt het een hele hechte club. Dat maakt dat je nou ja, elkaar van alles kunt maken en kunt zeggen. En ook kunt uitproberen. En uh, maakt dat je de personages ook iedere keer weer anders kunt uitdiepen. Mm -hmm. En uh, nou ja, terug naar dit stuk. Uh, het is natuurlijk heerlijk om uh, die teksten op elkaar uh, te spelen. En iemand die eigenlijk helemaal niet uh, gay is, uh, iemand gay te laten spelen. Mm -hmm. nou, en die dat met zoveel overgave nou, doet. Nou. Ja, dan, dan lig ik bij voorbaat al in een deuk. Ja, maar um, hij kan het ook, hè? Ja, hij kan het ook. Ik heb één keer zeker. een stuk van jullie gezien... Uh, dat, dat ze balletdansers waren, de ja, twee heren. Ja. <laughs> Zelfs dat en, konden ze... Ja, de, niet normaal, maar ook mm -hmm. op zo'n manier... dat je echt uh, zo subtiel... zo subtiel... het drong ook een heel, een heel klein beetje steeds meer door. Het lag er niet dik bovenop. Ja. En dat vond ik zo knap. Dat vond ik zo knap, ja. Uh, nou ga ik nou, nog ja. even een, een klein uh, uh, uh, uh, persoonlijk vraagje stellen aan, aan jullie. Wie is uh, in het theater, uh, mag ook professioneel zijn, nou een voorbeeld voor je, Renate? Ja, dankjewel dat ik als eerste mag Nou ja, ja, ja. ja ik, wil het, ik, ik kan het heel makkelijk zeggen. Maar ik, ik ja. ken hem ook vrij makkelijk. Gijs Scholte van Asschat ja. is een van mijn grootste voorbeelden. Ja. Uh, en daarnaast... Uh, Kierbog, als uh, ja. Nou, ik heb met hem gewerkt. Daar heb ik iets andere ervaringen oh, mee. Ja, oh, oh ja, ja. dat is wel een Ik heb bijvoorbeeld ook met... Uh, um, uh, Gerrit-Jan Reijners ooit mogen werken. En kort uh, uh -huh. ding, toen nog ik op de toneelschool zat. Ja, dat zo'n regisseur, dat zijn, ja. dat zijn voorbeelden waar je echt. Uh, Johan Simons is voor bijvoorbeeld voor mij ook echt een voorbeeld. die zo buiten de lijntjes durven te kleuren zonder dat. Uh, en toch de grote, grote stukken te kunnen maken. Ik Dat ben ook het... gek op Rijderka. Oh Rijderka. Ook een heerlijke oh, actrice. Ja, Zij is ook zo heel veelzijdig. Ja. Van de Vink, echt geweldig. Absoluut. Mooie stukken. En de heb jij nou ja, alleen nou bedacht? Nou ja, ik, nou ja, heb ik iemand bedacht? Er zijn er zoveel. Ik, ik ja. kan bijvoorbeeld enorm genieten van de veelzijdigheid... van uh, uh, de typetjes Plien en Bianca. Mhm. Mm ja. Ja. Uh, maar ook van Brigitte Kaandorp. We hebben net al over gesproken. Ja, Dat ja. Denk ik van ja, het is toch een bepaalde manier van. Um, uh, heel grappig en toch heel indringend iets uh, uh, ten toneel brengen. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ja, die musicaliteit Want ja, ik hou ook van zingen. Ik zei het in het begin al. Dus nou ja, als ik nog een keertje een stuk uitzoek... dan is het wel weer met zang ook. Mm -hmm. We zingen nu ook nog een stukje erin. Dus dat vind ik dan <laughs> weer heel erg leuk. Dus <laughs> ja. um, dat zijn dingen die combinatie van zang en toneel... en, en expressief uh, bezig zijn. Uh. Maar zit je dan uh, op te denken aan de zang en toneel uh, richting uh, musical of meer muziektheater? Nou, musical vind ik ook leuk. Heb ik ook al een keertje gedaan. Mm -hmm. Ook bij de ontdekking van Haarlem meegedaan. De Haarlemse productie uh, van de theatermakers. Um, verschillende dingen gedaan op dat vlak. Nou, daar uh, dat gaat mijn hartje open. Dus dat vind ik uh, prachtig om te doen. En het leukste is natuurlijk, als je dat kunt doen binnen je eigen club... Ja. Uh, dat je daar af en toe die combinatie kunt pakken. En ik kan niet zingen, hoor. Nee, maar ik heb ja, het niet wel gedaan, hoor. Maar je kunt heel, heel goed playbacken. Ja, dat is ook een kunst, hoor. Dat, uh, nee. Dan nog even de voorstelling. Wanneer wordt er nu al precies gespeeld? 22 en 23 juni aanstaande. Juni. Met een ja. N van, van Nico. Nico, dus inderdaad. Ja. En uh, aanvangstijd zal om uh, 8 uur s avonds zijn. Um, dus ja, wij kijken ernaar uit om uh, al jullie luisteraars mm -hmm. eigenlijk te verwelkomen. Dus ik zou zeggen, stuur een e-mail. Ik heb gekeken op jullie Facebook-site. Het staat nog niet gemeld. Nee, Langzaamaan komt er elke Het komt keer steeds iets. weer een tricker ja. dus, Maar ik zou zeggen tegen de luisteraars en de kijkers... Uh, ga naar die Facebook-site van de ja. Kennemer Toneelgroep. Het is gewoon lang uit, dus niet KTG, maar Kennemer Toneelgroep. Binnenkort gaan daar uh, alle uh, nieuwe feiten op verschijnen neem ik aan, over de aankomende voorstelling. En jullie zitten er ook over na te denken... om een leuke actie op touw te zetten... Ja. Met uh, een paar gratis kaarten. Die Zeker. eventueel nou, weggegeven zo kan Als wonen. je die Facebookpagina lijkt, Dan ja. ben je altijd op de hoogte. En, Van en binnenkort komt precies ook wanneer de kaart, kaartverkoop uh, meteen start. Maar ja, wil je nu al inschrijven. Dat kan hoor. Okay. Stuur een pb'tje via Facebook. Via onze site. Ja. Of stuur een e-mail naar of... ktghaarlem.hotmail.com ja, Want die 150 plekken moeten natuurlijk wel vol. Helemaal vol ja. Zeker dat, uh, ja. weten, Zeker weten. En het is gewoon te leuk om het te missen. Ja, en wat kost we... Een Zijn kaartje? Dat? Een kaartje kost 14, 15 euro. Mm -hmm. En uh, nou ja, daarvoor uh, heeft u een heerlijke avond met uh, buikspiertraining. Buikspiertraining, <laughs> <laughs> dat, uh... <laughs> nou, beste luisteraars, dat uh, was het voor het eerste uurtje. We gaan zo natuurlijk naar het nieuws. Dus ik wil mijn gasten heel erg bedanken voor de aanwezigheid. En jullie hebben dat gedaan. graag gedaan. Dat, uh, graag gedaan. Uh, natuurlijk uh, zijn Dolly en ik zometeen uh, na het nieuws uh, weer terug. Uh, dan uh, is ook, als het goed is, Erik Timmermans uh, aangekomen... Uh, van jazz in Zandvoort blijf luisteren en natuurlijk uh, reageren oh yeah. Oh, yeah. oh yeah bring the action rock and roll everybody let's lose control all the bottom we let it go going fast we ain't going slow no, no. Hey, yo. Care beat? now now hey go beat na let's hit the floor drink it up and in drink some more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 Shout and let it all out and scream and shout and let it out. We sayin' oh we all oh, we are oh, we are. Oh, you are now now, rockin' with Will I am in